Uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De Britten en de Amerikanen halen uit naar Rusland. Een Russische rechter besloot gisteren om de partij van de grootste tegenstander van Poetin, Alexei Navalny, een extremistische organisatie te noemen. En dat is de volgende stap om tegenstanders van president Poetin de mond te snoeren, zegt correspondent Iris de Graaf. Medewerkers en donateurs van de partij kunnen in de cel belanden. Verder mogen medewerkers niet meedoen aan verkiezingen. En met het oog op de parlementsverkiezingen later dit jaar betekent dat geen oppositie meer in Rusland. De Britse en Amerikaanse ministeries van Buitenlandse Zaken vinden het niet kunnen. En willen dat Navalny wordt vrijgelaten. Die zit al een tijd in een strafkamp. Het hebben van een hondje moet je niet langer extra geld kosten, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Zo'n blaftax is oneerlijk, zeggen ze. Zo betaal je in de ene gemeente niks en in de andere juist superveel. En er wordt ook geen onderscheid gemaakt. Of je nu een chihuahua of een rotweiler hebt, dat maakt ook niet uit voor het bedrag. Dus het is gewoon een hele bijzondere belasting en op termijn willen we daarvan af. Is vanmiddag een debat over. Als je de komende uren denkt, hé, hey, wie heeft de zon zachter gedraaid? Nou, dat is de maan. Zometeen begint er een gedeeltelijke zonsverduistering. De maan schuift een stukje tussen de zon en de aarde... waardoor het lijkt alsof iemand een hapje uit de zon heeft genomen. Wil je het goed bekijken? Kijk niet rechtstreeks naar de zon... maar gebruik een eclipsbrilletje of volg het via een livestream. De KNVB wil dat Jumbo zijn EK-reclame met snolle bolletjes aanpast. Oh Volgens de voetbalbond lijkt het alsof Jumbo officieel betrokken is bij het toernooi en een Nederlands elftal, terwijl concurrent Albert Heijn de officiële sponsor is. Verslaggever Nick Wouters legt uit waar de KNVB een probleem mee heeft. Bij de tv-reclame gaan ze met een enorme karavaan door de straten. Dat past eigenlijk bij een officiële sponsor, zegt de KNVB, want wij organiseren dat soort... Trek tochten naar stadions. Wat je er ook van vindt, in ieder geval vond KNVB het reden genoeg... om Jumbo een boze brief te sturen en te zeggen... pas die reclame aan of trek hem terug. Want anders gaan we verdere stappen ondernemen. Jumbo is niet van plan om iets te veranderen. Het weer, stapelwolkies, maar vooral zon. 22 graden langs de kust. In de rest van het land nog een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Weenand Zwaan bij de ANWB.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 Ja, dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM zal voor. 106.9 FM. ZFM! Je mijn hart mijn spirit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 Dollar. I want to bust a <laughs> <laughs> Early in the morning. Your lips, your eyes, your waist. That bad look on your face. Girl, let me oh, get oh. a taste. Oh, na, na, na, na, na. Wow. You say that you gotta go. the window when the rain is falling yeah, Me up when you wanna get naked. to stay. Remembering it used to be so right. If you're asking for the truth, I'd have to say I won't Naambaar van de zon schijnt. Dus pak je radio. Lem naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Zie je wel. 24 uur per dag hete zomerwiers.